Het aantal aangiftes van oplichting door iemand die zich voordoet als medewerker van Microsoft is flink gestegen. Vorig jaar waren er 1100 mensen het slachtoffer van. Maar in de eerste helft van dit jaar waren het er al 800. De slachtoffers worden gebeld door iemand die zegt voor Microsoft te werken. Soms wordt aan mensen gevraagd om software te installeren waarmee een computer wordt overgenomen en in andere gevallen worden gegevens gevraagd voor internetbankieren. Op een bedrijventerrein in Eindhoven is vannacht een grote brand uitgebroken. Bij de brand kwam veel rook vrij, die over de stad trok. Er is een NL-alert verstuurd om omwonenden te waarschuwen. Vanwege de rook kregen ze het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is de brand in Eindhoven onder controle. Het weer de komende uren is het in het noorden redelijk bewolkt. Kans op een bui daar. Verder wordt het op veel plaatsen tropisch warm, 30 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 35 graden worden. Later in de middag kans op onweer.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 Op de A1 Amsterdam Amersfoort 12 kilometer file tussen Naarden en Afrit Bunschoten op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden 8 kilometer file. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoop het Prins Klausplein en Zoeterwouderdorp 4 kilometer. Tussen Schiphol en Kloopend de Nieuwe Meer 8 kilometer. Amsterdam Den Haag op de A4 tussen Roelofaar en Zween Rijndijk 2 kilometer file. A10 Koenplein Watergaasmeer tussen Afrit Volendam en Knoopend Watergaasmeer door een kapotte auto 5 kilometer file. File. De rechterrijstrook is dicht op de A15 Gorkum-Rotterdam door een ongeluk bij Knoopend Ridderkerk. Twee kilometer file en op de A28 Utrecht-Amersfoort. Negen kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Rijnsweert en Soesterberg. Er is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden via Barneveld over de A12 en de A30. En 207 Ambacht Alphen aan de Rijn bij Wanningsveen Centrum. Twee kilometer file. De weg is weer vrij.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 Faire faire la tête, plus qu'un charme corporel, sexy mouvement naturel, tu me fais tout oublier, je peux finalement rêver. Ba ba Ingrid met La Tropetta en de Bernasconi Radio-edit. En welkom in het tweede uur. Aan tafel is aangeschoven Jacqueline Broek. Welkom. En uh, Roy Dongen. En beide zijn van de VVD. Nou, aangezien het politiek is, ga ik me niet zo erg mee bemoeien. Want er luisteren de mensen natuurlijk van de VVD die denken. Kort oh, draaien die de VVD gaat invullen. Nee, dat nou, dat kan, uh, dat kan makkelijk, hoor. Iedereen weet onderhand wel dat jij uh, bij de GBZ thuis hoort. Maar als jij iets wil vragen, moet je dat gewoon lekker doen. Um, Welkom alle twee, uh, Jacqueline en uh, Roy. Uh, het is gebruikelijk dat eigenlijk de voorzitter uh, komt bij deze sessies. Hè, want we gaan het een beetje hebben over uh, volgend jaar. Bij uh, de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Uh, ik wil even naar het landelijke toe. En uh, Jacqueline, uh, jij doet... Uh, vicevoorzitter? Ja, ik ben uh, sinds uh, kort uh, vicevoorzitter van het uh, lokaal netwerk. Het is misschien wel eens aardig om dat uh, ja. goed uit te leggen. Ja. Uh, alle afdelingen waren de afdelingen. en Dat wordt samengevoegd, maar ook in Zandvoort is er wat ruis over. Oké. Okay. Uh, ja, laten we proberen ja. om uh, ja. een film aan, alsjeblieft, Roy. Natuurlijk. Um, nogmaals, ik ben uh, nu uh, vicevoorzitter van het lokaal, wat noemen we het, het lokaal netwerk Haarlem-Zandvoort. Uh, dat komt, we zijn... Uh, uh, de partij heeft besloten om een stuk te vernieuwen. Uh, zaken wat anders in te delen. Uh, dat had vooral te maken met het feit dat uh, bepaalde afdelingen erg klein waren. Uh, qua, qua ledenaantal. Nou, dan betekent dat je niet erg veel nou ja, kunt doen of kracht hebt. Uh, dus toen is uh, gekeken naar oh, uh, laten we de, de netwerken groter maken. En op minstens 120 leden, uh, uh, VVD-leden, daarbij aangesloten. Hoeveel leden had Zandvoort? Uh, Zandvoort had uh, vorig jaar had er 70 dat is boven het gemiddelde van de rest van zijn antwoord. moet ik zeggen. Ja. Uh, maar goed, die cijfers... dat fluctueert ook een klein, uh, klein beetje. Mm -hmm. En Haarlem, uh, die zat over de 200. Uh, we zijn een, al twee jaar geleden zijn we begonnen... met gesprekken met uh, de gemeentes hier in de omgeving. Dus zowel Bloemendaal als uh, Heemsteden uh, en Haarlem. Uh, en uiteindelijk is uh, besloten om uh, als, ja, uh, als stap eerst met Haarlem... te gaan uh, samen, een, samen een netwerk te vormen om elkaar uh, te verstevigen. En uh, Bloemendaal en uh, Heemsteden. Steden zijn ook samen een, een netwerk. Maar ik moet meteen zeggen dat wij ook al heel veel samenwerken. Dus uh, we proberen daar toch ook uh, van, met elkaar en van elkaar... Uh, dus de krachten worden eigenlijk uh, gebundeld. En dat heeft misschien ook te maken met de samenwerking, de overgang van de ambtelijke organisatie van nee, Zandvoort naar Hart. dat heeft Haarman. er niets mee te maken. Dat loopt toevallig gelijk samen. Dat loopt echt gewoon toevallig ja. gelijk. Ja. ja, want dit, uh, ik voel het wel een beetje. En uh, als ik het zo proef, wil je naar een groter netwerk toe. Dus dat Heemstede ja. Bloem nou eventueel ook bij die. Uiteindelijk, bij het dat, totaal zou, komen. Ja. dat zou. Uh, dat is in ieder geval een optie waar we allemaal zeker naar, uh, naar, naar kijken. Denk als ik dat dan zie, hè. Als je, kijk even naar twee uh, gemeentes. Want de rest komt er dan klaarblijkelijk ook bij... Um, er is een verhouding, Zandvoort-Haarlem. En je zei net drie uh, tot vijf. Uh, het bestuur, wat nu is uh, uh, gevormd, uh, zitten drie Zandvoorters uh, en uh, vijf uh, Haarlemmers in. Dat is het bestuur van het netwerk. Ja. Hoe vertaalt zich dat in de politiek? Um, de gemeentepolitiek is gewoon puur Zandvoort. Gaat voor Zandvoort en Haarlem blijft Haarlem. Je kunt natuurlijk niet verwachten van mensen uit uh, Haarlem dat ze zich gaan bemoeien hier met de uh, politiek hier in, in, in Zandvoort. En andersom ook niet. Maar dus... komt dat wel te spelen? in een vergadering van acht van die mensen. Absoluut, ja. absoluut, absoluut. We hebben het ook zo verdeeld. Uh, ik ben dus nu, uh, ik heb het, het rol overgenomen van, uh, van Hans Drommel. Die was vicevoorzitter van het netwerk. Die heeft zich, inmiddels, uh, die is afgetreden... maar die zich kandidaat wil stellen. En je kunt niet beide, beide doen. En het bestuur natuurlijk... En, uh, kandidaat voor de gemeenteraadshandvoort? Juist, ja. Interessant. Ja, uh, dat is tijdens de uh, laatste algemene ledenvergadering gebeurd. Dat is gebeurd. de eerste die wij horen die op een kiesplek staat. <laughs> nee, <laughs> hij staat nog nergens. Maar nou, oh ja. nee, nee, nee. nee. Nee, nee, nee. Uh, maar goed, precies. een kandidaat. Uh, kandidaat we hebben... Dus hij wil uh, kandidaat, en dan ga je niet in een. In een... Precies. Uh, precies. Dat zijn. Uh, de, de, de, dat gaan toch uh, de tegengestelde ja. belangen. Um, dus wat, uh, wat hebben we gedaan? In het bestuur is er uh, een commissie uh, benoemd. Uh, eigenlijk twee commissies. We hebben een kandidaatstellingscommissie voor Zandvoort, en een kandidaatstellingscommissie voor Haarlem. En uiteraard zitten er in, in die van Zandvoort zitten, uh, uh, mensen in ieder geval met dat ervaring uh, binnen. Uh, binnen Binnen het bestuur of de politiek. Ja. Uh, in, in, uh, in Zandvoort. Ik kan er nog niet echt alle namen noemen. Want we zijn nog met sommigen nog in gesprek. Uh, het zal wel heel binnenkort bekend, bekend worden. En, uh, een netwerk staat bekend om een vooruitgang. Hè? Uh, zie je dat ook? in de politiek dat je daarmee winst boekt door de groep groter te maken? In ieder geval, um, er zijn een aantal zaken die, uh, bijvoorbeeld Haarlem, dat ze groter waren, en, uh, of zijn uh, ze hebben bijvoorbeeld maandelijks het uh, zogenaamde Torbekkencafé, wat ze organiseren, hè? een debatcafé, uh, georganiseerd door de VVD. Ja, daar mag, mag iedereen, dan komen, dan mag iedereen ja. komen. Nou, zoiets kunnen wij natuurlijk nu heel makkelijk, en dat gaan we ook doen binnenkort, komt dat gewoon ook naar Zandvoort. Ja, ik had het al eerder gehoord, maar het blijft in Haarlem, en nu, nee, dus, nu, nu kom je naar Zandvoort. Ja, maar uh, ik denk dat het een aanvulling is dat het heel belangrijk is dat je expertise kan delen. Dus als je een secretariaat hebt, dan is het een heleboel werk om een secretariaat te onderhouden. En het is ook heel veel werk om verkiezingsprogramma's te schrijven. Als je kandidaten gaat selecteren, moet je ook um, eigenlijk HR-expertise in huis hebben. Nou, als je een kleine afdeling hebt, dan heb je soms te weinig vrijwilligers om al die expertise in huis te hebben. Nou, je, je zegt nou, het secretariaat, dat wordt dus één secretariaat. Dat is één secretariaat. Okay, ja. Daar heb je dus één, één bestuur met allerlei verschillende expertises. Uh, en een vertegenwoordiging uit stand wordt erin. En een gewoordiging uit Haarlem, die weliswaar iets groter is. Maar je hebt daarmee wel een, een, een sterker bestuur. En daarmee heb je ook meer mensen beschikbaar om uh, te helpen als je een verkiezingscampagne hebt. Uh, wat we natuurlijk al jaren doen, hebben dat we een normaal campagne voeren op de drukke dagen, ja. dan komen er ook mensen uit Bloemendaal, Heemsteden, Haarlem, een omgeving, en omgeving. Dan, dan een heb campagne. je de hulp van je netwerk. <coughs> ja. Precies. Daar is een netwerk. Een bredere basis van vrijwilligers om samen iets uit te rollen. Naar uh, het is toe. Uh, redelijk in, uh, in de oppositie op het ogenblik. Ik denk, nou, dat Ik pakt tegelijk helemaal is... goed. Ja, ja, ja. Redelijk in de, in de, in de oppositie. Bestuur, het bestuur u... zitten wij niet in de oppositie. Nee, dat is de partij. Zandvoort heeft, uh, uh, de VVD roept nog steeds de grootste partij. Eigenlijk zijn ze een beetje de PVV uh, onder, maar het aantal stemmen. Uh, zou dat zou dus betekenen dat uh, uh, VVD, PVV, uh, GroenLinks is bezig. Wat vind je daarvan? Dat er meer partijen bij komen? Als het zou gebeuren, want ik, ik voorzie dat wel. Ja, ik zelf... Uh, uh. Ik, ik vind het belangrijk in ieder geval dat uh, mensen hun stem gehoord zien. Dus als dat uh, blijkbaar dat geluid niet herkend wordt... wat uh, een partij of partijen die er uh, nu zijn uitstralen... dan is dat twee dingen. Enerzijds moet je als partij kijken of je, uh, waarom je de mensen niet voldoende aanspreekt. Maar anderzijds, als, het is democratie. Op het moment dat mensen behoefte hebben om op een andere manier... of op een andere partij te stemmen... Nou, dan kun je niet anders zeggen dan uh, uh, gebruik, gebruik van je democratische rechten. Maar je zegt... Mensen moeten zich gehoord voeren. Dan ga ik weer even naar het landelijke. Want toevallig is het deze week uh, ook weer te sprake gekomen. De PVV, twee na grootste partij. Maar wordt niet gehoord. Ja, de PVV wordt wel gehoord. Alleen heel duidelijk heeft voor de verkiezingen... Uh, een aantal partijen gezegd... we gaan absoluut niet met die partij samenwerken. Nou, Op het moment dat je dat heel duidelijk voor de verkiezingen uitsluit... Uh, is het niet meer dan logisch dat je zo'n harde verkiezingsbelofte... dat je die dan ook waarmaakt. En het gaat er niet om of je de ene grootste bent. Als je een coalitie kan vormen van vijf kleine partijen... ...die een meerderheid hebben, dan is het grootste deel van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigd. Dat is het enige waar het om gaat. En of het de grootste partij is, wat ik bedoel, wij hebben allemaal, kennen dat verhaal nog wel... ...van de Partij van de Arbeid, niet de grootste werd ...en uiteindelijk in de oppositie belandde omdat er een meerderheid in de Tweede Kamer op een andere manier ging. Je moet zorgen dat je een meerderheid hebt, dat is democratie. Ja, dus zo is de democratie. En het, uh, het spel is nog niet gespeeld, dat heb ik vanmorgen gelezen. Dus uh, we gaan daar nog even mee door. Ehm... Uh, Eén kandidaat hebben wij inmiddels een beetje gehoord. De andere kandidaten die ga je waarschijnlijk nog niet prijsgeven. Nou, We zijn maar... nu druk bezig met een kandidaatstellingscommissie. Ja. Uh, de... Wanneer moet dat af zijn? Uh, dat moet voor, uh, klaar zijn voor de, de tweede ALV. Dus de Algemene Ledenvergadering de eerste is, is geweest. Ja. Uh, waarin uh, natuurlijk de, de, zeg maar de aankondiging komt van nou, de gemeente, aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, er zijn een aantal commissies inderdaad uh, in, in, in het leven geroepen. Eén is dus die kandidaatstellingscommissies. Nou, eentje voor beide gemeenten. En er is een, um, uh, het verkiezingsprogramma moet geschreven worden. Maar dat moet dus ook apart voor Zandvoort en apart voor Haarlem. Kijk, er zijn ja. natuurlijk een aantal thema's, VVD-thema's, die daar zeker in terugkomen. Maar het is natuurlijk een andere. Uh, uh, ik ga even geen, geen thema's noemen, want anders. <laughs> maar, maar gelijke belangen. Precies. Um, wat, we dus, wat we nu aan het doen zijn. Uh, een van de, de commissie. Uh, waar die, uh, een van de belangrijke leden in die commissie is Ellen Verheijen. Uh, Ellen schrijft mee aan het programma, maar natuurlijk uh, de fractie is betrokken uh, als klankbord uh, dingen. En wij gaan de 29e uh, van deze maand, juni, is in het wapen van Zandvoort, uh, de tijd uh, zal nog bekend gemaakt worden, uh, hebben wij een avond ge georganiseerd om uh, voor iedereen, natuurlijk ook voor VVD'ers, maar voor iedereen, te ja. kijken van goh, dat, uh, dat programma, uh, wat zijn de, de zaken die leven binnen ja. Zandvoort, wat is iets wat we, uh, wat we moeten adresseren. Uh, Behalve de, de, de, natuurlijk de thema's die, die nou ja, goed, bekend zijn. Uh, dus dat is de 29ste waar we gewoon iedereen zijn input graag willen, willen horen. Om eens te ja. kijken wat de zandvoorters ja. willen of verwachten van ja. hun eventuele keuze. Nou, we willen eigenlijk graag een goede oproep doen, nu we toch hier op ja, radio hebben. mag zijn, mooi. Uh, om de mensen uit te nodigen voor de 29ste. Als ze ideeën hebben, suggesties, ze hoeven geen VVD-lid te zijn. Maar ze kunnen gewoon zeggen, dit leeft, dit thema speelt bij ons. Uh, hier hebben we ideeën over, deel die met ons. Dan kunnen we dat eventueel meenemen in het opstellen van het verkiezingsprogramma. Ja. Ja. En als mensen zich kandidaat zouden willen stellen. De, gemeenteraad, de gemeente organiseert een voorlichtingsbijeenkomst op de 20ste. 20ste, ja. uh, maar ook als mensen daar niet naartoe gaan. En misschien toch kandidaat willen zijn. Zijn ze ook welkom om op de 29e bij ons te komen. Of op de 20e. Uh, of ons gewoon te mailen. Of te bellen. Uh, van luister, Ik wil misschien wel lid worden. Of ik wil misschien wel kandidaat worden. Is, is een van jullie uh, toevallig bij die eerste bijeenkomst geweest. In ja, de raadzaal. Allebei, wat, allebei. Vond je, wat vond je ervan? Uh, ik, ik vond het heel uh, interessant. Uh, er waren een aantal. Uh, zo gezegd partijloze mensen. Ja. En er waren al mensen die een, een voorkeur hadden toch? Ja. ja. Duidelijk. Heb je die ook aangesproken? Of kwamen uh, ze bij? Het was heel leuk. Het, het leuke was, het, het, we zijn in groepjes uh, uiteengegaan. Dus uh, ja. op die manier spreek je inderdaad uh, de, de, ook andere, andere mensen. En ik vond dat bijzonder interessant. Ja. En nu komt de twintigste? Daar ja. um, zijn jullie ook weer bij. Daar ja. zijn jullie leuk weer bij. Hebben jullie al uh, echt reacties gehad van nou ik wil nog een keer met je praten? Of uh, uh, ik wilde wat ja. mee. Of ik kan er wat mee? We hebben één iemand uh, gesproken die op die bijeenkomst was. En die zei van uh, de VVD, dat is wel de partij waar ik uh, mee verder zou willen. Uh, en we hopen dat meer mensen dat ja. willen. We hopen eigenlijk dat er gewoon, en niet alleen voor de VVD overigens hoor, maar het zou goed zijn als meer mensen zich betrokken voelen bij de politiek uh, en daar een bijdrage in willen leveren. Ja, dus ja maar... want het is wel een beetje zo dat uh, het zijn altijd dezelfde mensen. Ja, ja. En dat verschraalt de boel een beetje. En ik hoorde net de naam Ellen Verheij. Ik denk dat zij wel weer op de kieslijst komt. Want ik weet dat het... Er worden wat worden schouders opgehaald. Ja, ja. Ja. Ja, Zandvoort is een dorp, hè? Ja, precies. En in ja. een dorp gaan je oh, ja. heel snel. Dus de naam Ellen Verheij is al gevallen. De naam Jerry Kraam is gevallen. Dat hij klaarblijkelijk ermee gaat stoppen. En dat boldert allemaal voor zich uit. En uiteindelijk komt dat een keer in de kranten staan. Dus precies. dat loopt. Ja, dat loopt. Ja, ben ik met je eens. Ja, de lijst moet gewoon inderdaad nog verder... Uh, samengesteld ja. worden. De de bepaalde kieslijst toch? uiteindelijk juist. wel, juist. maar, maar mensen officieel, je natuurlijk een force, officieel een zijn er nog geen kandidaten, dus de kandidaatstelling moet plaatsvinden, dus de officieel moeten die mensen zich dat opgeven. officieel moeten die mensen dan allemaal netjes geïnterviewd worden door die commissie. door de commissie die maakt, die maakt een voordracht en dan kiezen de leden iemand. Uh, dus ja, soms dan weet je wel van alles wat er gebeurt, maar officieel weet je dat natuurlijk nog niet. want nee, iemand een moet gerucht is geen waarheid. nee, maar iemand moet ook zich daadwerkelijk officieel kandidaat stellen. en je wilt, ik vind ook, je moet die leden niet voor de voeten lopen. die hebben echt het laatste recht als de leden besluiten dat 2 op nummer 1 komt, dan nee, nee, is dat zo. Is dat zo. zo. Uh, ja. Oh, dat uh, brengt mij terug naar een verleden uh, <laughs> waar iemand toch heel dringend zei ik wil bovenaan komen te staan. Gelukkig word ik niet zo heel erg lang in Zandvoort, dus daar ja, ben, niets ja, ben ik, ik niet van. Ik kom daar niet op terug, maar heel veel zo'n potentieel je denkt hé, hey, die ken ik al. Um, politieke partij. Jullie uh, ronden af met het uh, uh, ja, het is nog zo'n uh, ruim half jaar. Uh, ja, jullie zijn niet van de fractie, dus ik kan jullie niet vragen wat zou je nog erg uh, graag zien is dan voor? Of heeft, heb jij daar uh, uh, wat van gehoord, Roy? dat de VVD-fractie nog wat dingen wil, uh, wil uitvoeren? Moeilijk, maar Ja, ik denk dat uh, ze hooguit suggesties kunnen aandragen, aangezien ze niet in het college zitten. Dus uitvoeren is een, uh, een moeilijk verhaal, denk ik. Uh. Nou, uh, zitten wij, Cor en ik hier al een aantal jaren. En uh, uh, elke drie maanden na de verkiezingen hoor ik... We gaan samen, met z'n allen, wat moois van Zandvoort maken. Ja. En dat komt er nooit van. Dat weet ik niet. Nou, nooit niet. wil ik niet zeggen, maar het is, het is wel Ach, zo dat als je nou met z'n allen vindt dat iets blauw geschilderd moet worden, dan moet je toch met z'n allen ja zeggen. Ja, nou, ik denk ook dat dat, uh, dat op zich wel gebeurt. Ik zag toevallig uh, vandaag een advertentie staan dat uh, de voor bij het station prachtig geworden is door de VVD. Dat is uh, in, in een aanvang is gemaakt voor het project toen de VVD in het college zat, maar dat is uitgevoerd toen de VVD niet in het college zat. Ja, maar ik zie, dat ik zie dat ook wel eens, het uh, zwarte vind... veldje moet uh, zo blijven als het is, terwijl ook door de VVD aangenomen is dat het een parkeerplaats wordt. Dus daar zit volgens mij nog wel een beetje een, een, een omissietje in. Ja. En dan proef ik alweer een beetje de aanloop naar de verkiezingen. Nou, ik hoop in ieder geval zelf dat we, als we naar de verkiezingen toe gaan, Dat we een, uh, ja, het klinkt misschien uh, als een soort algemene uitdrukking. Maar een constructieve uh, vorm van uh, politiek bedrijven gaan. Dat we zoeken naar hoe we gezamenlijk dingen kunnen verbeteren. Uh, en dan mag je best je eigen standpunten in benadrukken. Ja uh, ik hoop wel dat het op een positieve manier gebeurt. We moeten uiteindelijk daarna samen. In een college komen. Of al dan niet. Maar proberen daar de gemeente weer verder mee te helpen. Zou het daarom eens goed zijn dat er uh, wat andere jongelui in die raad zou komen te zitten. En dan, niet voor de VVD, maar bijna alle partijen. Ik denk dat het voor zand wordt verfrissend is. Is dat, is ja. dat verfrissend, ik denk het ja, zeker. Jacqueline? Ja, absoluut. Ik denk het zeker. En ik moet zeggen, ik bedoel, oké, okay, jammer dat ze voor een andere partij hebben gekozen. Maar de, de jonge mannen die uh, bezig zijn met een, GroenLinks. Uh, met GroenLinks ja. Nou ja, ik vind het op zich op het heb initiatief. Heb je daarmee gesproken? Nee, nee, ik heb okay. nog niet met ze gesproken. Nee. Maar het initiatief van, uh, we zeggen van, joh, wij, wij willen ook wat. Uh, nou, dus wij hopen ook zeker. En uh, natuurlijk uh, hebben wij ook best een, uh, wat, wat jonge mensen inmiddels uh, uh, in de partij. Dus uh, ja, dat gaan we zeker. Uh, Stimuleren. We gaan uh, naar de verkiezingen en het is onze bedoeling om jullie nog een keer uit te nodigen, maar dan inderdaad met een kieslijst in de hand en misschien ook wat programmapunten. Wanneer is de laatste ALV? Uh, november. In november dan? Uh, programma en kieslijst klaar? Ja. ja. Dan zien we je graag eind november terug. Dankjewel. Oké, okay, okay, bedankt. Uh, Fijne zondag. I'm oh. als Ria Valk uh, Ben met het nummer Zandvoort Olé Santé, een uh, feestnummer van Zandvoort wat het nooit heeft gehaald helaas nee helaas we ik moeten ik het om ook... als een uitzending maken koor met alleen maar van dit soort feestnummers ja die ik, zijn er zat ik, ik heb er nu bijna twintig twintig ja. nummers over Zandvoort ja, het blijft uh, feest in Zandvoort uh, hoe je het ook bekijkt of het nou politiek is of het zijn de bouwplannen uh, Kees de Rijsma van de firma Springtij is aangeschoven bij ons goedemorgen hoe is het met Kees ja goed ja, ja. Heel goed. Hoe is het met de plannen? Met de plannen is, is het goed. We zijn alweer als, uh, voor de derde keer als winnaar uit de bus gekomen. Dus dan, uh, dat schept verwachtingen. Vind je, wat vind je van die procedure? Uh, lang. Ja, lang. Is dat normaal? Dat is absoluut niet normaal. Dit is de eerste keer dat ik echt zo'n soort gekke procedure meegemaakt heb. Meestal heb je openbare aanbestedingen. Daar is het klaar. En dan is het heel bekend, ben je winnaar, ben je winnaar. En hier is het altijd even spannend, of je dan echt winnaar bent. Waar ligt dat verschil? Is dat gegroeid? Want je bent met een plan gekomen. En toen kwamen er ineens nog twee plannen. Dus er lagen toen drie plannen. En toen ging het rommelen. Ja, ja dat, is, dat moet je eigenlijk niet aan mij vragen. Ik heb gewoon geprobeerd... No, jij zit er bovenop. Ja, nee, ik heb natuurlijk geprobeerd om zo'n goed mogelijk plan te maken voor Zandvoort. Waar wij echt van, van vinden van dit gaat echt, dit is overstijgend over meerdere jaren. Uh, moet je dit bekijken. Uh, en, en dit past echt in Zandvoort. Dus, uh, dus dat moeten we doen. En uh, ja, hoe dat dan politiek ligt, uh, hebben we natuurlijk wel meegekregen en onze wenkbrauwen wel eens over omhoog uh, uh, laten doen reizen, maar uh, ja, dat is even zo, daar moet je mee dealen. Ja, ik, ik kijk daar ook met verbazing naar. Uh, er zijn nu een aantal groepen uh, die, die vinden het wel mooi, die vinden het niet mooi. Ik, uh ik praat straks even met meneer de Graaf over assistentie in, uh, in de Swampse krant. Uh, dat maak je ook allemaal mee. Ja, dat is nieuw voor mij. En uh, daarom houden wij ons maar gewoon aan de feiten en, uh, en aan ons plan. Uh, en het is uh, gedurende de, de twee jaar dat we hier nu mee bezig zijn, of bijna drie jaar, soms wel heel verleidelijk om, uh, om toch eens even wat over een plan te zeggen. Maar we proberen toch zoveel mogelijk uh, vanuit ons eigen plan uh, te vertellen en, en te praten item uh, is het bestemmingsplan. Daar wordt uh, heel veel mee geschermd, hè, want dan gaan we naar de Hoge Raad en dan duurt het nog twintig jaar. Blijf jij nog steeds buiten het bestemmingsplan? Ja. Nee, maar dat is, een, dat is een bewuste keuze, want wij wilden laagbouw op het plein. En uh, dat kan dus alleen maar uh, als je dus buiten het bestemmingsplan gaat. En, uh, ja, en anders dan wordt het toch snel uh, uh, uh, 15, 16 meter. En dat vinden wij hier gewoon te hoog. Wat is jouw hoogste bouw? Uh, dat is 13,6 hier op het plein. En, uh, dat is dat van de bodem, van Maaiveld nu? Uh, van, vanaf, uh, vanaf hier uh, Westenpark staat gemeten. En bij de uh, watertoren is het 14 meter. Ja. Ja. Daar kan, is, daar kan je nog is... overheen kijken. Dat, is, nee, maar dat zijn wel de, de nokken. Hè? Dus ja. de grote die liggen dan nog weer 4 meter lager. De commissie uh, is geweest. Er wordt al uh, gespeculeerd. Uh, meneer de Graaf heeft ingesproken. Daar gaan we straks even over hebben. Uh, je was daarbij. Wat heb je gezien in die, uh, in die raadzaal? Ja, heel veel verwarring, want er is natuurlijk, er wordt op een heel uh, detailniveau wordt er, uh, nu naar alle plannen gekeken. En dan heb je toch te maken met niet-professionals, met alle respect voor alle raadsleden. Het is voor hun heel moeilijk om uh, daar de echte feiten uh, goed uit te kunnen halen. En uh, iedereen verdedigt zijn plan natuurlijk naar, uh, naar harte lust. Maar het is heel moeilijk voor raadsleden om dat echt goed te checken. Moet jij dat steeds uitleggen? Wij moeten dat honderd uh, keer uitleggen. En als het honderd keer moet, doen we het zelfs honderd 101 keer. Het is allemaal geen probleem. Uh, en uh, als raadsleden ook vragen hebben, dan doen we dat ook heel graag om verduidelijking te geven. Nu uh, uh, wordt er binnenkort, of eind van de maand, wordt uh, besloten. Zijn er nog raadsleden die bij jou komen? Van, kan je me dan een keer uitleggen? Uh, je hebt voor de raadsleden een presentatie gehad. Ja. Ja, ja, ja. Nou, wat, ik, wat ik merk, de raadsleden die ik tegenkom, die zeggen van nou we gaan eerst nog even wachten, er komen een aantal juridische stukken en de ambtenarenadvies komt nog binnen. Daar wachten ze nog even op, mochten ze dan nog vragen hebben, dan hebben we de afspraak dat we nou even contact hebben uh, om uh, als zij vragen mochten hebben, dat we die dan uh, uh, kunnen beantwoorden. Als er dan uh, eind van de maand besloten wordt? Wanneer kan er dan uh, de schop in de grond? Nou, wij moeten eerst een, een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Dat is tussen de zes en de negen maanden. En dan krijg je het, het reguliere uh, uh, waarbouwtraject. Wat alle partijen ook moeten doorlopen. Ja. Dus ver, uh, zeg maar wat vroeger de vergunningbouwvraag heette. Nou ja, en daar heb je natuurlijk... Want daar zit met name de mogelijkheid om het meeste te rekken uh, en, en dat is natuurlijk even de vraag, Smakelijk. hoe lang duurt dat traject? Ja. schiet voor z'n antwoord natuurlijk niet op. Nee, nee, dus dat is altijd even de vraag, maar ja, dat is het recht wat, uh, wat, uh, wat burgers hebben en uh, dat, uh, dat moet je ook gewoon, uh, dat, dat klopt en daar moet je ook zorgvuldig mee omgaan. Zie jij het nog positief tegemoet? Ja, absoluut. Ja, we hebben uh, voor de derde keer nu gewonnen. Maar de marge wordt steeds kleiner. En, uh, de, ja, nou goed, maar het, het, je moet en ik hoop dat de raadsleden dat echt weer even doen. Even stap terug doen. Kijk naar de maquettes die geleverd zijn. Uh, wat vind je het mooist? Wat vind je het beste bij Zandvoort passen? Uh, en uh, vorm met name op daar je mening op, uh, want het blijft er gewoon voor de komende 60 jaar staan. En daar, moeten we, uh, daar moet je goed over daar nadenken. Je mee, daar ja, moet je mee leven. En dat mag best even een, een jaartje langer duren. Kees, bedankt voor uh, deze uitleg. We gaan door naar uh, meneer de Graaf. Welkom meneer de Graaf. Komt jullie rustig zitten. Uh, Mede-eigenaar van uh, de Watertoren. En al een aantal uh, jaren bezig met het uh, ontwikkelen van de Watertoren. Dan wel Watertorenplein. Vele jaren. Vele jaren. We hebben al eens uh, gesproken. Want in 2005 was het, ging de fik erin per ongeluk. En vanaf daar is het eigenlijk een beetje uh, uh, rommelen in, uh, in de markt. Laat ik het zo maar noemen. Mm -hmm. uh, begin, bij het begin. Mm -hmm. uh, jullie hebben de Watertoren aangekocht. Ja, voor 25.000 uh, gulden of euro? Euro. euro. Uh, van wethouder Demmers in die tijd? Ja, die, van de gemeente. Ja. Van de gemeente, en uh, Demmers was toen uh, wethouder. Uh -huh. Is daar, zijn er afspraken gemaakt over die koop en verkoop? Want nu uh, gaat hij in de verkoop. Nee, hij staat niet meer in de verkoop. Al oh, lang niet. Dat, uh, dat, uh, ja, maar hij hoort wel bij het project. Hij hoort bij het project, maar hij staat niet in de verkoop. Hoe uh, uh, moet ik dat dan financieel zien? Nou... Um. En bedoel je dan de aankoop? Hoe dat gegaan is? Ja, en, en, en, okay. hoe, en hoe dat verder gaat? Ja, dat is goed. Is, um, ja, die, die 25.000 hoor ik nog steeds uh, om me heen van... Uh, ja, jullie hebben maar 25.000 euro voor die toren betaald enzovoort. staat hier zelfs in een advertentie aan de krant een schamele 25.000 <laughs> Ja, misschien als je dit zo sec leest, dan klopt dat wel, ja. Het was ook op zich... Uh, uh, maar hoe die tot stand gekomen is, want de gemeente heeft de toren laten taxeren... Uh, door... ik ja. geloof van en Strijbers. dat taxatierapport ligt nog bij de gemeente, in, in, in vrije verkoopwaarde. Dus zonder dat er een, een huurder in zat, nee, twee waarden. Dus de vrije verkoopwaarde, die was toen iets meer dan 500.000 euro. En daar ging dan af, omdat hij in verhuurde staat was, um, ongeveer 350.000 euro. Want ik was toen huurder van uh, zowel uh, het kantoorgedeelte beneden als boven het restaurant... Um, dus dan hield je toen 140.000 euro over. Um, en dat zou dan de koopres moeten worden. En toen hebben de gemeente en onze groep... Um, hebben daarvan gemaakt dat het 25.000 euro zou worden. En 50% winstdeling uh, op, uh, op het gebied watertoer Dus... Uh, um, en zo is hij in de koopovereenkomst terechtgekomen. Ja, tezamen met... Want... Ridder en Strijbers, die kon ook uh, taxeren in, alsof de toren goed onderhouden was. Want mm -hmm. het um, vaststaat dat we een leuk project gingen doen waarbij uh, het onderhoud toch vanzelf wel zou gebeuren. Nou, en daar, en gaat een, daar, daar gaat we het dus nu over, maar hoe, hoe, uh, hoe rijm ik die winstdeling met de gemeente? Uh, hoe je die rijmt? Ja, je nou, uh, zegt uh, we hebben gekocht ja. en in, in het project zit 50% voor de gemeente als de ware ontwikkeld wordt. Ja. Hoe, hoe zie ik dat? Nou, niet in het project, in het project van op, op het watertoren uh, gedeelte. Ja? Dus Villa Maris valt daar sowieso buiten. Uh, en het watertorenplein natuurlijk al helemaal. Dus we praten over het op, maar hoe, hoe moet ik dat dan zien? Hmm? Want je zegt winstdeling 50%, dan ja? moet er van iets 50% naar de gemeente. Ja, dus dan krijg je de, de, de berekening van de kostprijs van alle kosten die er inmiddels gemaakt zijn uh, op, op, voor de watertoren. Uh, rentes, nou ja, van alles en nog wat. En je krijgt natuurlijk de hele klus.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 die, uh, die gedaan moet worden, waaronder natuurlijk het, uh, uh, het, het, het gigantische onderhoud. Maar dat gigantische onderhoud, dat was er al in, uh, in 2002. Want daar is de, de gemeente toen, toen, toen veroordeeld om die toren helemaal op te gaan knappen. En daar hadden ze geen zin in. Nee. Dat was toen ook al een, een bedrag uh, van iets van 900.000 euro. Die betaald moest worden om de, om de toren er weer goed bij te zetten. En toen zeiden ze, nee, dat gaan we niet doen. We gaan, uh, we gaan naar een leuk project maken wat toevoegt aan zandvoort enzovoort en um Um, en daardoor zitten we eigenlijk nu in het schuitje van wat, wat is haalbaar, hoeveel vierkante meters heb je nodig om te zorgen dat die toren uh, in orde komt. Nou, Weer uh, een keer. Ja, nou dat we hopen we natuurlijk met z'n allen en wij blijven een beetje onafhankelijk, mm -hmm. als het maar gebeurt. Ja, nou zoiets heb ik ook al, uh, Mijn eerste plan was geloof ik 20 jaar geleden al en uh, de toren gekocht in 2006, dus dat is elf jaar geleden, dus ik wacht nog steeds op een, uh, op een haalbaar plan. Uh, er zijn nu uh, twee plannen uh -huh. overgebleven: springtij en AG. Uh, u heeft ingesproken uh -huh. en u heeft ook duidelijke voorkeur voor de springtij. Uh... Ja, dat wil ik even corrigeren. De, dus ik, heb, uh, um, ik heb altijd gezegd bij de kaders... 1 uh, tot en met 4 wil ik me niet bemoeien. Dat gaat over mooi en lelijk en schoonheidsdingen. Nee. Schoonheids, uh, nee. Uh, ik heb, uh, we hebben wel altijd gezegd van... Uh, uh, de raad kan in alle vrijheid kiezen. Ja? Uh, maar we hebben wel rechten uh, uh, uh, uh, gezien de hoeveelheid vierkante meters. En ik heb inderdaad een uh, plan gezien... Uh, met heel weinig vierkante meters. Daar zit weinig uh, verkoopwaarde aan. Winst aan te maken. De, uh, ja, de, of, de, of is dat een haalbaarheid? De, de, nou ja, ik heb een plan gezien. Uh, We hebben echt nodig daar 3000 vierkante meter op het hele gebied. Uh, uh, Watertoren en Villa Maris. Uh, zonder... En ik... Zonder de, de huisjes op het plein. Uh, en uh, ik, heb, ik heb ook een plan gezien van duizend vierkante meter. Maar uh, ja, en dan weet je dat, het, uh, dat dat te weinig meters zijn. Dat klopt. Maar um, hoe breng je dat dan in uh, bij het plan wat te weinig vierkante meters heeft? Ja, dat weet ik niet. Dat is aan de raad om daar iets over te zeggen strakjes. Nou, Hoe ze daarmee ik... willen omgaan? Nou, heb ik heb met Kees ik... gesproken dat het voor een aantal raadsleden moeilijk is om, om daarin te kijken. Jullie zijn experts in, uh, in het vermarkten, het verkopen en het inrichten van uh, mm. uh, vastgoed. Mm. De raadsleden niet. Heb je dat ook uitgelegd? Uh, ja, dit, de uh, dit, ja, dit heb ik heel duidelijk uitgelegd. Dat, uh, dat wij wel uh, gezien alles en de koopovereenkomst en wat er daarna gebeurd is. We hebben zelfs uh, uh, een jaar lang in 2006, 2007 hebben we bij, uh, uh, in, in, in het gemeentehuis gezeten... samen met Euwe de Jong, een, uh, uh, een ambtenaar van de gemeente... Mm. hebben we de piketpalen uitgeslagen voor een, uh, voor een prijsvraag. Vier architecten benoemd door de gemeente, vier door ons... Uh, en de piketpaden, daar bedoel ik mee. De hoeveelheid vierkante meters die je nodig hebt. En uh, toen zaten we al op iets van 3900 meter. Die noodig, nodig zijn om een normaal project te doen. Het project haalbaar, te, financieel haalbaar te, haalbaar te maken. En, uh, en daarna kwam de emotie rond uh, uh, de, de monument Watertoren. Ja, en, de rette watertoren. watertoren. Alleen, <laughs> er, was, er was niemand die, uh, die een zakje geld op tafel zette. Want de, de, de gemeente, de provincie en de rijksoverheid... Uh, die wilde daar niks mee. Nee, dus eigenlijk uh, uh, mm. is iedereen nu bezig met de Rette Ja, <laughs> Ja, zo kun je het wel zeggen. <laughs> ja. ja, dat klopt. <laughs> ja. Mm. Maar ik, ik zit toch even met die haalbaarheid, want uh, uh, het AG-project zou dan minder vierkante meters leveren. Stel nu dat de raad daarvoor kiest. Hoe, hoe moet je dan verder met die, met die haalbaarheid van die watertoren? Ja, dat is uh, bij ons ook een vraag. Die moet je dan terugkoppelen naar die raad. Ja. Maar die hebt dan gekozen. Ja. We gaan voor minder... Uh, ja. nou, waar kiezen ze dan voor? Ja, voor iets wat uh, in mijn oog onhaalbaar is. Maar hoe reageert jullie groep dan? Straks? Ja. <laughs> dat, dat, is ook, dat is ook een vraag. Ja, dan zullen we op ah. ons moeten gaan beraden wat we dan gaan ja. doen. We hebben natuurlijk wel we hebben een, een, een flinke hoeveelheid rechten. Uh, en ja, dat is allemaal... Ja, dat, maar dat is dan aan de heren juristen. En ik... Vermoed als die met elkaar in conclaaf gaan allemaal, dat uh, die uh, tussen de zes en de, en de twaalf maanden uitstel uh, in verband met wijze en bestemmingsplan, dat dat een lachertje wordt in vergelijking met uh, als de juristen hun puntenslijpers uh, gaan zoeken. Ja, maar dan zouden de juristen eigenlijk de, uh, de raadsbeslissing uh, terug moeten draad, laten draaien. Of tegen de raad moeten zeggen van ja jongens, dit wordt het niet. Nee, klopt, het lijkt mij heel lastig. Nee. Wat ik heel raar vind is dat, er, uh, dat, dat uh, de andere twee uh, ontwikkelaars die we dan gezien hebben, uh, dat die, ondanks dat ze binnen het bestemmingsplan wilden blijven, bewust gekozen hebben om, uh, om uh, de wijzigingsbevoegdheid van het stukje grond voor de watertoren, om dat niet uh, aan te spreken. Terwijl dat ook een van de rechten is. En dat weet de Raad ook. Dat weet de Raad ook. Mag ik hopen? Nee, ja, ja, dat weten ze. <laughs> nou ja, ik hoor toch raad, de, uh, Hard hardop roepen. Bestemmingsplan is heilig. En daar uh, hebben we ja. gevochten. Uh, Die wijziging. Terwijl in de achterzak dan? zit dat er een, een, een wijziging uh, ja. toegestaan zou ja, de, in kunnen in dat worden. In het stukje grond voor de, voor de Watertoren en Villa Maris. Ehm. Um, ik, ik geloof dat het 400 of 500 vierkante meter grond ja. is. Daar mag, mag bebouwing op de 14 meter en 28 meter. Dus als je zou willen, uh, dan, had je ook, uh, uh, dan had je ook die 3000 meter kunnen maken. Ja. De gekte is dat uh, die andere twee architecten dat niet gedaan hebben. Nou ja, maar dat is niet aan mij. Ik heb het uh, voldoende, heb ik erop gewezen, van joh, uh, je komt niet aan de meters, dus ga daar eens naar kijken. Uh, ja. En dat wisten ze natuurlijk wel, maar ze hebben andere kaarten getrokken. Ik, uh, en dat is teleurstellend. Ja, voor jullie als uh, groep zeker. Uh, Leuk had ik het dat gevonden dat. Uh, dat uh, uh, ik had het veel leuker gevonden dat. Uh, uh, laat ik zeggen dat het dat dat, dat een gelijk speelveld was geweest. En dat, uh, nou, hoe, hoe bedoel je gelijk speelveld? Nou, qua meters. Ja, oké. Okay. Ja? Uh, want we hebben ons nog steeds niet laten horen. En de raad kan nog steeds kiezen in alle vrijheid. Uh, maar er zitten wel een paar mits en maar aan. Ik kan me dat voorstellen, mm -hmm. maar ik kan dat niet verplaatsen in de keuze van de raad. Nee, ik ook niet. Want dan, uh, de raad kiest voor, uh, voor AG. Mm -hmm. En dan uh, heb jij een groot probleem, tenminste, dan heb, uh, jij niet, maar de mm -hmm. architect heeft een probleem omdat hij dat niet waar kan maken in die vierkante meters van jullie. Klopt. En hoe, hoe, hoe zie ik daar een oplossing in? Ja, ik zie maar één oplossing in, dat is... Uh, zou je het, uh, het project eraf kunnen halen? Die moeten dan... Uh, en als hij als zou dan ge, ge, uh, gebruik moeten maken van die wijzigingsbevoegdheid. Ja. En hoe leuk is dat dan voor Zandvoort? Maar dat mag de Raad weer beslissen strakjes. Oh, dat wordt een hele, een hele kluif dan. Dat uh, denk ik ook, ja. Ik lees net in de krant dat jullie beslissen wat ermee gaat gebeuren. Ja, dat dus, Dat is ook wel aardig. Nee, dat is echt onzin. Dat is niet zo. Nou, dat staat hier. Ja, ja maar... Maar is, daar, is alles wat in de krant staat juist? Nee, niet helemaal. stichting Ons Wadertorenplein. Ja. Uh, even kijken waar het staat. Hmm. Bepaald iemand die een schamelijke 25.000 euro heeft betaald voor de Warrator en jarenlang niets aan onderhoud heeft gedaan, nu de toekomst voor een belangrijk deel van Zandvoort. Ja, een compleet gekleurde visie en ja, nog onwaar ook. Ja, want in, ja, in feite doet de Raad dat. Alleen uh, je hebt gezegd: dit is het. Uh -huh. En zoveel meters heb ik nodig. Ja, zaak wat op ja, komt. Ja, precies, en, en dat is ook het enige standpunt. En, en nog steeds, ik wil, wij willen echt als groep we we niet over mooi en lelijk praten en uh, wat toevoegt aan Zandvoort, want die beslissing is echt aan de raad. Het enige wat wij uh, willen zeggen tegen, het, ook tegen de raad, maar tegen iedereen, is van we hebben ook rechten en, uh, en negeer die rechten nou niet. Nee. Weet je, de, uh, maar dat is een oproep. Dus wij bepalen helemaal niks. Nee, nou die oproep die is gedaan. Ik neem aan dat, we, ik weet bijna wel zeker dat een aantal raadsleden naar dit programma luisteren. Dus misschien gaan ze je dicht melden. En de rechten en plichten kunnen rustig uitgelegd worden bij, bij meneer De Graaf. En Kees zit er een beetje ontspannen achterover. Moet jij ook nog wat uitleggen, Kees? Nee, nou, tenzij er bij de raadsleden vragen zijn, dan wil ik graag wat uitleggen. Het is 22 juni geloof ik hè? Nee. 27. 27, 28. 28. 28 juni. Ja, dus er dus zijn nu al, al twee dagen voor gepland om uh, dit uh, door te praten. Dat geeft er wel uh, de complexibiliteit aan van het uh, verhaal. Nee, niet twee dagen. Volgens mij is het uh, de 28ste. Ik, de, de, de, de raadsvergadering waarop de beslissing... Uh, uh, waarop de raad gaat beslissen over dit onderwerp. Nou, dan zien we dat uh, met spanning tegemoet. <laughs> ja. Dank in ieder geval voor je komst. Het heeft lang geduurd, meneer de graaf, voordat je uh, zou komen. Ik vind het ontzettend leuk dat je geweest bent. Okay. Kees, bedankt voor je uitleg. En uh, graag tot ziens. Bedankt. Okay. Tot ziens. Tot ziens. Just a game I can make you feel so right Be my lady of your nights. You're a woman, I'm a man You're my fortune, I'm a friend. These are things we can't disguise Be my lady Dat was Bad Boys Blue met de Your Woman in de Tarantino Refresh Remix van 2014. Um, aan tafel is aangeschoven de laatste gast van dit programma, Roy van, van Buringen. Nou Roy kennen we natuurlijk allemaal van de kofferbakmarkt. <laughs> Ook. Ja. En Roy van harte welkom. Ja. En de kofferbakmarkt bestaat alweer vijf jaar. Vijf jaar. Had je dat gedacht? Toen ik aan begon, niet. Ja, nee. Je dacht, een, eenmalig. Een eenmalig, leuk, gezellig, leuk plan-idee ingebracht door iemand anders. Door Sjailers Broodjes en, en die bracht dat idee in. Ja. En uh, ja, toen dacht ik, gaat het gewoon eenmalig organiseren, leuk op het Gasthuisplein, want het is toch mijn favoriete plein. En dan is het klaar. Maar. Het jaar maar, nu zijn we vijf jaar Va verder met vijf markten per jaar. Dus daar ben ik wel eigenlijk wel blij mee. Ja, ja. want er is dus blijkbaar een grote behoefte aan om de spullen te verkopen uit de schuur en de, de zolder. Ja, inderdaad. En het leuke van zo'n kofferbakmarkt is dat je, je zet je auto er neer, je doet die achterklep open en uh, je gaat verkopen. Je stelt ja, uit. Ja, zo dacht ik het in het begin. En daar heb ik ook de grootste boeien met de eerste markt mee gehad. Ik dacht, je rijdt je auto op het plein, je kan veertig uh, auto's kwijt, want als je ze gewoon recht neerzet ja. en een klep open en van uit de auto verkopen. En toen dat... kwam de, de, de handhaving en die ging hier Nee, keurig. nee, nee, nee. Toen kwam... Nee, de, de, de, nee, nee, nee. nee dat, gelukkig niet, want ik had het gewoon aangevraagd zo in de vergunning. Ja. Maar het bleek toch een beetje, want ik was niet van tevoren naar een andere marktwezen kijken. Ik dacht gewoon, leuk, kofferbakmarkt, die idee was ingebracht en ik doe het gewoon en leuk. Nee, we hebben die auto's toen de tijd recht gezet in de vergunning ja maar het bleek dus dat de mensen zoveel spullen meenamen dat het helemaal niet alleen in hun achterklepje past en dat eigenlijk gewoon het pijlt uit het die auto ja, het is en eigenlijk gewoon een verkapto ja zo moet je het zien het is een verkap... het kofferbakmarkt is eigenlijk gewoon een verkapte rommelmarkt ja alleen het is leuker vind ik zelf ja, het is natuurlijk alleen al leuk dat er uh, dat uw auto's bij staan, ja. dat is ook al apart natuurlijk. Um, Zitten mensen die, uh, ik, ik ken diverse mensen, die altijd die uh, rommelmarkt aflopen, want die willen natuurlijk net dat ene schaaltje hebben of dat aparte dingetje wat hun oma had en wat ze nergens meer kunnen vinden. Um, heb je nou ook veel aanmeldingen van, van buiten Zandvoort, van ja, mensen die, uh, die dan erbij willen zijn? Heel veel, vanaf het begin af aan adverteerde ik op diverse websites, ja? uh, op internet en op Facebook natuurlijk, heel belangrijk. Want Social media is toch wel een belangrijk uh, promotiebron. Om mensen toch je boodschap duidelijk te maken. Kan ook gevaarlijk zijn, maar kan ook positief zijn. En uh, daaruit haal ik vooral, uh, ik denk dat ik 50% Zandvoort trek die op de markt komen te staan. En 50% uh, ja, uh, mensen buiten Zandvoort. Ja, maar is, uh, ook uh, Engelsen en ook uh, Duitse mensen. En, ja, is Heel erg leuk. Uh, Kofferbakmarkten. Uh, of zo, of ja, uh, ook Meuk is Leuk, <laughs> bijvoorbeeld een heel aparte website Meuk is Leuk, is zijn alle markten in Nederland op. Ja, dat is hartstikke leuk en, uh, en daar, daar adverteer je op en daar haal, haal je toch 15 uh, mensen vanuit. Ja, wat, wat, wat maakt het zo bijzonder om als Engelsman of als Brabander eh, naar de koffermarkt van Zandvoort te komen? Ja, de koffermarkt in Zandvoort is toch anders dan andere markten. De andere markten in Nederland, met respect, zijn heel erg massaal. Daar staan honderd auto's en dan ben je voor de organisator een nummer bij onze markt is het natuurlijk het grasersplein is natuurlijk ja. best wel knus en leuk buiten dat ik uitgebreide dit jaar, uh, maar hey, nieuw uh, ja dat ga ik zo vertellen. Oh, maar um, het, het, is, het is een knusse markt. Uh, wij, wij kunnen nu of vorig jaar konden we de, uit, maximaal 30 man hebben en uh, ja dus dat, dat maakt die markt zo bijzonder omdat mensen toch lekker met elkaar praten. toch zeg je um... De andere markten zijn massaal, ja. maar ik ga wel uitbreiden. Ja, maar uitbreiden kan ook zijn met tien plekjes meer. En die tien plekjes, ik kreeg vorig jaar te horen, ja, eigenlijk mag je geen kofferbakmarkt meer organiseren van de gemeente, omdat er te veel markten in Zandvoort zijn, maar ik heb gezegd van ja luister, we bestaan vijf jaar, het, er komen allemaal mensen buiten Zandvoort allemaal markten organiseren en ik mag opeens geen markt als Zandvoort meer organiseren, vind ik een beetje krom. En toen uh, ja, het ging, kwam er, want ik had altijd een, vergunning, vrije vergunning, of een leesjevrije vergunning, ja. ik moest gaan betalen, nou vond ik eigenlijk ook niet erg. Want als, het, als je iets goed doet... Ja, het is semi-commercieel, dan, ja. uh, dan val je ja. eronder. Dan val je ja. daaronder. Nou, dat is een pech gehad. Maar ook goed. Maar ik zeg, maar mag ik dan wel, om dat te kunnen bekostigen, want anders was het helemaal voor, voor niks, uh, plekjes erbij, kan dat. Want er is altijd een probleem dat mensen zeggen van het Gassensplein, die loop zit er niet in. En voor heb ik gezegd van, kunnen we niet kijken of we vanaf het gemeentehuis Kleine Krocht naar het Gassensplein rond de tien auto's aan de zijkant kunnen zetten, waardoor we een mooie loop gaan creëren. En dat vonden ze helemaal geweldig. En daardoor heb ik die vergunning toe gekregen en dacht ik, voor mooi, we bestaan dit jaar vijf jaar, daar kunnen we mooi mee adverteren dat we vijf jaar bestaan en uitbreiden. En uh, ja, helemaal geweldig. Uh, dan zie ik het dus goed dat de inloop via de Kleine Krocht is. Dan ja. wordt de hoek uh, Kleine Krocht, Zwale afgesloten. Ja. En daar wordt hij wat breder, dus dan kan je ook wel een autootje of wat, uh, wat zetten. Uh, bij de bocht, daar komen alleen kleedjes. De bocht bij, voor het gemeentehuis. Ja, maar die gaat wel dicht, dicht toch? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, die bocht is helemaal dicht. Dus je kan er niet in met de auto inderdaad. En dan mag ik niet... Op, ik mag tot de bocht op uh, kleine krocht. En dan gaat het over in kleedjes. Dus uh, mensen die geen auto hebben. En dan kunnen mensen oversteken. En dan komen ze op het gastenplein waar de markt verder gaat. Maar het eerste gedeelte en dan uh, het podium, dat gebruik je er ook bij. Ja, altijd. Ja. Je hebt het over het jubileum uh, vijf jaar. Je zegt vijf uh, kofferbakmarkten per jaar. Ja. Dus je hebt ook dit jaar een ander jubileum: 25 koffie kofferbakmarkten. Ja, toch? Correct. Nee, nee, nee, nee, nee, nee er helemaal, een paar keer het zijn er meer. Een meer. Ja, het zijn er meer. Ik denk dat we nu op, op, op, bijna op 30 kofferbakmarkten zitten. Want, okay. want er is een jaar geweest dat we er zes hebben gedaan. Ja? Dus ja, het zijn er meer. Maar ja. Als er zo'n behoefte aan is, is het dan niet een idee om uh, ook de, weer een keertje de sportal uh, te regelen en daar uh, mensen uh, voor te kunnen laten inschrijven dat het uh, in de winter te is, koud is? Dat is, en... is wel een wens natuurlijk. We hebben nu op dit moment de, de krocht waar we elke, vanaf de kofferbakmarkten in oktober, over een spel, uh, een wens. Ja, want ik weet nog van, van tien jaar geleden is dat een keer gebeurd. En uh, ja. daarna is het volgens mij nooit meer gebeurd in de nee, sporthal. Nee, nee, nee. Maar dat, dat is wel een dingetje om over na te denken ja. in de toekomst. Nou, we zullen het zien. Winterrommelmarkt. Ja, een hele grote ja. winterrommelmarkt. Ja. Dus, uh... Roy, wanneer zijn de eerstkomende rommelmarkten? Twee, twee, uh, twee uh, juli is de eerste. 2 juli? Julia. ja. Dat is wel snel. Ja, en uh, daar kan nog steeds voor ingeschreven worden via kofferbakmarktzandvoort.gmail.com. Of meuk is Leuk. Of meuk is leuk, of on-air fans, het maakt allemaal niet uit, google mijn naam en je komt bij ja, mij terecht. <laughs> ja. En je komt zelf bij de En daar kan ingeschreven worden en uh, we hebben nu nog tien plekjes over, maar als het mooi weer is gaan die heel erg hard. Dat kan ik wel vertellen. Ja, mooi. Ja. Nou, van de, de agenda die we nog even moeten proberen voor te lezen uh, gaan we hier uh, afsluiten dit onderwerp. Roy, bedankt voor je komst. Graag en, gedaan. Uh, als ik Tot kan, volgende week. Ik weet niet of ik kan, maar dan kom ik in ieder geval wel even kijken. Ja, is veel goed. plezier bij uh, de Rommelmarkt. Ja, we gaan even prakken. door naar de agenda, want we hebben nog een minuutje of wat. Um, tot en met 17 september is de Art Boulevard. In deze periode mogen portrettekenaars, schilders, sieradenmakers zich uh, positioneren op de boulevard. En dat is dan een beetje tussen uh, bouwers en de rotonde in. En dat kan van 10 tot 10 uur s avonds en het is gratis voor bezoekers. En op 17 en 18 juni hebben we Cycling Zandvoort op het circuit van Zandvoort. Ja, na de stop, en dat is morgen om 12 uur, kan je elektrisch fietsen op het circuit van Zandvoort. Technische uitleg, zelf fietsen, alles is te doen. En ook op 18 juni Classic Concerts met piano recital door Yukiko Hasegawawa en ja. Tobias Bosboom <laughs> in de protestantse kerk. Half drie open, kussentje meenemen en om drie uur begint het. Ja entree is uh, 5 euro maandag is het weer Amazing Monday bij Ayuma en een, de gastkok komt uit een restaurant Fris aanmelden is wel een beetje verplicht want ze zitten redelijk snel vol dan hebben we 23 tot 25 juni natuurlijk culinair zandvoort op het uh, Spijn. We hebben uitgebreid over gehad vandaag en het wordt vast weer een prachtige dag met lekker eten dan is het weer maandag en dan uh, kookt restaurant Daalder bij Amazing Monday kijk uh, moet je fietsen moet Ja, ben je er dan? Koor, de 27e tot 30 juni. Nou, dat zal wel niet. Dan is het de fietsvierdaagse. En dan uh, kan je, je weer opgeven bij de vierdaagse stichting vierdaagse.nl in Zandvoort. De fietsvierdaagse 27 tot 30 juni. Uh, 25 juni is er een uh, kunstmarkt op het en De aanvang is om 10 uur s ochtends en dat duurt dan tot 5 uur s middags. En bij ook zandvoort is natuurlijk weer van alles te doen. De eerste maandag en de eerste dinsdag. Maandag de nabestaande groep dinsdag. Uh, voor al uw vragen, iPad, tablet, smartphones enzovoort. Dan heb ik nog staan op 30 juni. Dan is er een Ibiza-markt op het Badhuisplein. En dat is van 2 uh, tot 8 uh, tot uur.